Schitterende Elsplaat van de week. Echt zo'n typisch jaren 60-nummer. Je de Rainbow Valley van de Love Affair uit 1968. En daar gaan we eerst maar eens even voor klappen op deze woensdag. De is in de borden, de komende in de terras I, Welkom, luisteren vrienden en vriendinnen van Radio Els 558. Tussen nu en de klok van een uur of zes is het weer zover. De dagelijkse afwas staat weer op het programma. Met natuurlijk de bekende onderdeeltjes en dergelijke. Ja, Els, ik weet het, het is steeds vroeger donker. Els is alweer terug, want het wordt alweer donker en dan durf ze niet buiten te vliegen. Nee, nee, nee. Dat durf ze niet zo goed. Want ik zie hier de tuinverlichting al bijna aangaan. Ik zie het al een klein beetje oplichten. Want dat zijn van die gloeilampen. Dat moet langzaam een beetje komen. Want dat zijn energiezuinige lampen. Ja, zo werkt dat ongeveer. Wat gaan we doen in de show? Nou, weer een verkeer. Wat nieuws. Uh, we gaan terug met de tijdmachine. En we hebben muziek van de Judds bijvoorbeeld. Als u nog weet wie dat waren, twee hele mooie dametjes waren dat. We hebben muziek van Rick Nelson, van JoTex, van The Internationals. Van Apollo 100, ook zo'n bijzonder bandje was dat. Van Rare Earth, van The Soul Survivors. Jo Dolan komt ook nog voorbij. Kim Wilde, in haar wildste uitvoering, komt ze voorbij. De Hollandse formatie, de Shoes hebben we. We hebben Paul Simon en Maxi Nightingale. Dat is ook zo'n heerlijk plaatje. een keer lekker zo op. Uh, ja, uh, laat ik het maar niet zeggen. Uh, maar we beginnen zoals gewoonlijk natuurlijk hier in Davos Show met een plaatje van 50 jaar geleden uit 1965. Hier is Diana Ross met haar haar in een bossie. En toen ze nog bij de Supreme zat, hadden ze dit: nummer I, Hero Symphony. You've given me a true love. And every day I thank you love, for a feeling back so new. So inviting, so excited. 5 uur geworden hier bij Radio Els 558 en er staan momenteel 50 files in Nederland. tussen het valt reuzen mee. En de langste is 12,4 kilometer op de A13 tussen knooppunt Prins Clausplein en Berkel en Rode Rijs, Want daar is het iedere dag prijs. De Avashow All Hit Radio. Radio L558. We zagen de week door de middenmuziek, hè? Ja, zo is dat ongeveer. Want we zagen de week door de midden vandaag. hoor. de halve werkweek zit er alweer op, hè? Ja, nog maar een paar daagjes en dan is het weer weekend en dan gaan we ook weer eens even naar die top 40 toe. Daar verheug ik me nu al op. Je hoorde Right Back where we started from uit 1976, Maxine Nightingale, ja, yeah, ja. Yeah. Non-stop muziek hier bij Radio Ls 558. We gaan naar 1986 toe met Paul Simon en You Can Call Me L.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 Ik zit alweer te genieten van mijn kop chocolademelk met een scheut door. Dat is net even gebracht door Els. Ja, gisteren moest ik het missen, want toen was ze er niet. Maar ze is het weer, dus uh, dat hoort een beetje bij de je hebt. Tot je tijdstip even lekker bijkomen van de dag. Je hoorde, you can call me El. Uit 1986 Paul Simon natuurlijk, hè? overbekend van Simon en Garfunkel. Die rijden hier ook regelmatig. Oh, Het is hier alweer tijd voor even wat uh, nieuwsfeitjes voor vandaag deze 27 oktober van het jaar des allers 2015. Goed nieuws voor ouders die ongerust zijn als hun dochter of zoon naar school of de sportclub fietst. Er komen volgend jaar fietsen die automatisch een SMS versturen als de kinderen veilig een donker bos, afgelegen landweggetje of gevaarlijke kruising zijn gepasseerd. Het is een nieuwe toepassing voor het al beproefde track-and-trace-systeem dat is bedoeld om gestolen rijwielen terug te vinden. De Nederlandse fietsfabrikant Sparta heeft samen met AXA een systeem ontwikkeld die als eerste in een zogenaamde full-connected -connected, e-bike wordt toegepast. De afgelopen oktobermaand was extreem droog voor de tijd van het jaar. Ge gemiddeld viel er maar 37 mm regen. En normaal is dat met 83 mm bijna 2,5 keer zoveel. De meeste regen die viel in de sombere en koude periode halverwege de maand. Al dus weer online. Met een gemiddelde van 7,1 graden tegen 10,6 graden normaal was het sinds 1992 niet meer zo koud geweest halverwege oktober. Nou, dat is de laatste week viel dat wel mee, want het was toch wel aardige temperaturen. Behalve vandaag was het een beetje druilerig. Het heeft zelfs wat geregend en zo. En toen schoot inderdaad mij te binnen van hé, hey, dat is een lang tijd gelopen. Dat het geregend had. Nou, ik had dus gelijk. Het is nog lang niet zeker of automobilisten volgend jaar op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht de hele dag 130 km per uur mogen rijden. Daarmee blijft een van de grootste ergernissen van autorijdend Nederland voorlopig nog bestaan. Coalitiepartijen VVD en PvdA nemen wel één hobbel weg. Ze verwerpen een eerdere dwingende wens van de Kamer dat snelheidsverhoging op snelwegen geen geld mag kosten. Koningin Maxima is woensdagochtend aangekomen bij het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Op beelden van de aankomst is te zien hoe de koningin met een rode hoed op het ziekenhuis, in het ziekenhuis moet dat zijn, binnenloopt. Maxima heeft het staatsbezoek aan China afgebroken in verband met een nierbekkenontsteking en ze is afgelopen nacht teruggevlogen naar Nederland. In het Bronovo ziekenhuis zal ze verder worden onderzocht. De treinreiziger stond en staat nog altijd in de kou. Dat zei voorzitter Madeleine van Torenburg van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het debakel met de flitstrein Vira woensdag bij de presentatie van het eindrapport. Van Torenburg constateerde dat de grote ambities voor de snelle trein naar Brussel uit 1996 niet zijn waargemaakt. Maar naast de presentatie van de harde conclusies die haar commissie ...deed ze ook een oproep. Het rapport mag geen eindstation zijn, zei van Torenburg. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten er wat de commissie betreft, betreft... ...alsnog voor zorgen dat er een snelle betaalbare en flexibele treinverbinding komt tussen Amsterdam en Brussel. Dan zou alsnog aan de belofte van de eind vorige eeuw zijn voldaan. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. mag je me midden in de nacht voor wakker maken, wat een heerlijke muziek uit de jaren 60. Het zijn onze eigen Hollandse shows met natuurlijk Theo van S als zanger en het nummer heet Don't You Cry For A Girl. Nou dat gaan we niet doen trouwens, die Theo van S die heb ik nog gezien, een jaar zo weer een poosje terug hoor, in een van de praatprogramma. En uh... Toen vroegen ze of hij nog even een nummertje kon doen uit de tijd van de shows En echt die man, nou hij is nu volgens mij al in de 70, maar hij heeft nog steeds die hele aparte stem. Dat is echt ongelofelijk. Dat geldt trouwens ook voor dit dametje hoor. Ja, ja. Oh, wacht. Dat gaat niet goed. <laughs> Ik moet de volgende hebben. Wat erg allemaal. Trouwens, het gaat best goed de laatste tijd. Weinig foutjes. Hier is Kim Wilde uit 1981. En het is allemaal getiteld. Secret Clock. Welkom bij de show op Radio Els 558.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 The girl Ik doe Joe Dolan natuurlijk veel te kort als ik zeg dat ik dit Tom Jones muziek vind. Je had in de jaren 60 veel van die zangers zoals Tom Jones en ook Joe Dolan zo. En ik heb dat altijd maar onder één noemen geschaard. Tom Jones muziek. Maar wel heerlijk natuurlijk. En de huisvrouwen in de jaren 60 vonden dit allemachtig prachtig. Joe Dolan zoals gezegd. En Make Me an Island, I'm Yours. Oh, het is hier alweer tijd voor. Ja, ja, de tijd gaat hard. Wat gaan we door hier Weet je nog wel, we gaan even terug met de tijdmachine vandaag, het is vandaag 28 oktober en het is vandaag de 301ste dag van het jaar en er komen er nog 64. Vandaag in 2013, West-Europa wordt getroffen door de zwaarste storm sinds 1990. In Groot-Brittannië en Duitsland vallen 5 doden, in Nederland 3 en in Denemarken 1. In Lauwersoog wordt een windstoot van 152 kilometer geregistreerd. Vandaag in 1648 was de eerste steenlegging van het stadhuis van Amsterdam en in 1886 vandaag werd het vrijheidsbeeld in New York ingehuldigd. Volgens mij was dat een cadeautje van Frankrijk als ik uit mijn hoofd zeg. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd weet ik niet zeker, maar dat dacht ik wel. In 1918 vandaag, Tsjechoslowakije wordt onafhankelijk van Oostenrijk-Hongarije. Dat was vroeger een ontzettend groot land, maar ook altijd in oorlog. Het was ook de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. En in 1919 drooglegging begint, het Amerikaans congres keurt de Volstead Act goed, alhoewel president Woodrow Wilson een veto had uitgesproken. We gaan even naar de sport toe in 1987 vandaag, bomincident tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Cyprus. Ondanks hevig protest van de Griekse voetbalbond wordt de uitslag niet omgezet in een reglementaire 0-2-nederlaag voor Oranje. Maar mag volgens de UEFA de wedstrijd overgespeeld worden. Hierdoor kwalificeert Oranje zich alsnog voor het toernooi in 1988 in Duitsland. En we weten hoe dat afliep. Toen werden we kampioen. Yeah! 1492 dan vandaag. Christoffel Columbus, daar hebben we hem alweer, weer. Die, die, die man die is de hele week al in het nieuws op. Weet je nog wel? Hey, maar nu komt hij aan op het eiland Cuba. Die hebt onder andere de halve wereld ontdekt, hè, die Columbus. Ja. Nou, dan gaan we kijken wie er allemaal geboren zijn <tie> vandaag. Dat was in 1017 Hendrik III. Hij was een Duitse kozer, uh, Kein, nee, koning en keizer. En hij overleed in 1056. Volgende papiertje, maar weer. In 1879 werd geboren W.G. van der Hulst, senior Nederlands schrijver. Wie kent die kinderboekjes niet? Hè? Hij overleed in 1963. In 1942 werd geboren Kees Verkerk, dus hij is jarig vandaag. Gefeliciteerd Kees, hij is een Nederlands schaatser. En we moeten ook feliciteren Pim Duisburg. Hij werd geboren in 1943. Hij is natuurlijk een Nederlands voetbaldoelman geweest en tegenwoordig trainer. We blijven een beetje bij het voetbal. Wim Jansen, Nederlands voetballer, voornamelijk van Feyenoord. Ook van Ajax, geloof ik in het begin. En hij is tegenwoordig voetbaltrainer. Hij werd geboren in 1946. En onze aller Bill Gates, Amerikaans zakenman, grondlegger en mede-eigenaar van Microsoft. We feliciteren hem vandaag. Hij zag het levenslicht in 1955. En in 1967 werd geboren Julia Roberts. Zij is een Amerikaans actrice. Zo, even de keel schrapen hoor. Ja, Dan zet ik de microfoon dicht als ik er geen heb, vandaar dat jullie niks, niks horen. Ik heb het op de Facebookpagina van onze allergrote uh, vriend Bert gezet, dat Grote Pier vandaag is overleden in 1520. Hij werd slechts 40 jaar oud, hij was een Fries vrijheidsstrijder en als je de verhalen en sages allemaal leest, daar uh, word je niet zo vrolijk van wat hij allemaal heeft uitgespookt. In 1977 overleed Theo Eertmans. hij werd slechts 55 jaar, hij was Nederlands quizmaster, journalist en auteur. In 1986 overleed Marga Klompé, zij werd 74 jaar oud, zij was Nederlands politica en de allereerste vrouwelijke minister van ons land. En in 1977 vandaag overleed Klaus Wunderlich, 66 jaar oud, hij was een Duits elektronisch organist. En de laatste die overleed vandaag... Uh, die wij in ieder geval noemen dan, dat was Gregor Frenkel Frank, 82 jaar oud, hij overleed in 2011, hij was natuurlijk een Nederlands acteur, presentator en tekstschrijver. Dan gaan we even kijken wat het weer allemaal deed in het verleden. In 1931 was de laagste minimumtemperatuur min 7,8 graden, jawel, en de hoogste maximumtemperatuur was in 2005, toen werd het 19,5 graden. En nu krijgen we een leuke. Ik zal Wiki aanpassen. En eerst eens opzoeken wat het werkelijk aantal zonuren was. Want hier staat dat de langste zonneschijnduur 40 uur bedroeg vandaag in 1997. Dat leek me een beetje veel. In ieder geval de langste neerslagduur was in 1939. Dat was 16,8 uur. Het is wow. in the Dishes Show. Ken je nog dit nummer, wat een prachtig nummer hè, Mama Soul uit 1969 met de Soul Survivors. Ja, Els vindt hem ook prachtig, ze zegt Mama Els moeten we ervan maken. Nou, we laten het maar lekker, Mama Soul. We gaan eens weerbericht helemaal geen weerbericht, die moet ik helemaal niet hebben. Ik, moet, uh, ik zoek eigenlijk uh, een filler voor het verkeer, juist deze moeten we hebben. We gaan eens even kijken naar de Nederlandse wegen. Want er staan momenteel 71 files. En we noemen even de langste. 4,3 kilometer op de A1 tussen Knooppunt Hoevelaken en Eembrugge. 10,9 kilometer op de A2 tussen Culemborg en Zaalbommel, 7,3 kilometer op de A4 tussen Plaspoelpolder en Zoutenwoudendorp. Ja, daar hebben we hem weer. We gaan eens even broem, broem, broem naar beneden scrollen hier op het... Schermpje 9,4 kilometer op de A12 tussen Venendaal West en Afrit Oosterbeek. Dus ook altijd prijs daar hè, jonge 15,3 kilometer maar liefst op de A12 tussen Woerden en Knopend Gouden. Uh, ja. 9,9 kilometer op de A13 tussen Knopend Prins, Kloosplein en Klein-Polderplein. 9,3 kilometer ook op de A15 tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost. En 8 kilometer op de A15 tussen Afrit Leerdam en Haringsveld. Giesendam. We kijken broem broem broem, even naar beneden, even naar beneden, even naar beneden. 7,1 kilometer tussen knooppunt Bregseplein en Moordrecht op de A20. Nog een op de A20, 3,7 kilometer tussen knooppunt Nieuwekerk aan de IJssel en de Nou, ik geloof dat we het zo'n beetje gehad hebben, ook nog eentje hier, ook wel een lange. 9,7 kilometer op de A27 tussen Hagenstein en Noordeloos. just want to celebrate. Nou, ik heb nog een berichtje voor je, dan uh, dat slaat dat. is eigenlijk een beetje van. Uh, ja, het is een beetje sadistisch eigenlijk zelfs. Als ik net een plaatje draai met. I just want to celebrate. Het komt trouwens van Rare Earth uit 1971. En ik heb het volgende bericht voor je. Wilma Mansveld stapt op als staatssecretaris van Infrastructuur. Haar positie werd onhoudbaar na de publicatie van het kritische eindrapport van de enquêtecommissie over het Vira Debaco. Waar ik het net in het nieuws nog over had. Hè. We hebben allemaal bijzondere plaatjes hier in de AFA Show vanavond, uh, zie ik opeens op mijn lijstje, want dit was al een bijzonder plaatje, zo heb ik er nog eentje hoor, het groepje is Apollo 100, en het heet allemaal en Sabuccio uit 1973, welkom in de AFA Show bij Radio Hels 558, het is tien over half 6 geworden. De Show met Ferry. All Hit Radio, All hit radio. radio L's, 558. Alle machten wat komende herinneringen weer bovendrijven met dit nummer. Jordan Internationals natuurlijk en Young and In Love. Drie van die hele mooie dames en uh, zelden van die bijzondere dansstapjes en zo. Maar het is voornamelijk herkenbaar omdat dit gewoon e echte heerlijke zeezendende muziek is. Uit 1977, jawel. Je luistert naar de AFA op Radio lsp 558. En uh, we gaan nog aardig naar het einde toe want het is bijna straks alweer tien voor zes. Maar we gaan eerst nog wel eens even wat aardige muziek draaien zoals deze van Joe Tex uit 1977 Ain't gonna pump no more with no big fat woman Three nights Veel plaatsen dichten mist voor. Later in de ochtend trekt de mist geleidelijk op en gaat over in nevel en laaghangende bewolking. In de middag kan het met name in het oosten en zuidoosten van het land lokaal de zon even doorbreken. In de avond neemt het vanuit het zuidwesten de bewolking toe, maar het blijft droog. De maximumtemperaturen lopen uit 1 van 12 graden in bewolkte gebieden tot 15 graden in gebieden waar de zon doorbreekt. De wind is zuidwest en zwak tot matig. We gaan eens even hele rustige normale muziek draaien in Ik vind dit een nummertje. We gaan naar 1973 toe met Rick Nelson. En die heeft het allemaal over de Garden Party. I went to a garden party To reminisce with my old friends A chance to share old memories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 Overigens evenals aanvulling op het weerbericht, volgens de verkeersinformatiedienst is de kans groot dat het KNMI donderdagochtend code geel voor gevaarlijk weer afgeeft. De spitsstroken zullen donderdag ook dicht blijven omdat de verkeerscentrale door de mist de stroken niet met de camera's kan controleren. Dus weggebruikers, de rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden, want bij mist betekent dit vooral dat automobilisten geen abrupte manoeuvres moeten maken en de juiste verlichting moeten voeren. Jawel, oh, we gaan even naar wat country muziek toe, hele mooie country muziek uit 1989 van de Juds en hier is het prachtige, allemachtige Why Not Me in de Ava Show. But don't you know Namens Juts met Wijnaldmee uit 1989. Ik vind dit een mooi plaatje. Zou bijna vergeten zijn, maar daarvoor zitten wij hier. Hè. De vergeten hits op Radio Els 558. Het tuentje van Gehoorzaamheid tikt alweer, hè? die droogt alweer. We gaan trouwens toch over het hele uur heen, want de laatste opname die ik voor je heb, die duurt ook 4,5 minuut. Dat wordt een opname van hier uit 1975 met Live is a Mine Estronia. En die mogen we natuurlijk niet zomaar gaan afbreken op het hele uur en dat hoeft ook niet. Trouwens, uh, zometeen weer even de mailtjes natuurlijk, voordat we overschakelen naar de non-stop studio van Radio Els 558. En dan kan het voorkomen dat de player blijft hangen zoals dat heet, dan hoor je je iedere keer het laatste stukje van de afwaarshow, dat is natuurlijk niet de bedoeling, moet je gewoon even de player eerst opzetten en weer aanzetten en dan is het probleem opgelost, het is ook niet altijd zo, ik weet ook niet hoe het komt, want daar bemoei ik me niet mee met die technische kant, maar dan is het opgelost. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren op deze, voor deze woensdag, de 27ste oktober van het jaar, dus alles 2015. Morgen zijn we er natuurlijk weer en dan is het donderdag 28 oktober. Als er niks geks tussen komt, maar dat denk ik niet hoor, die dagen die gaan gewoon door. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Dag. Ja. more fan mail in the boat oh, oh, oh, oh. In Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekeloeris Affas Show.